Daarom gaat het kabinet er nu alsnog zelf mee aan de slag. De stakingen vliegen je om de oren deze dagen. Vuilnisophalers, zorgpersoneel, het OV en net ook bij onze buren. Van RTL Nieuws inderdaad. Om half twaalf liepen de collega's allemaal naar buiten... omdat ze het niet eens worden over een loonsverhoging. RTL wil niet meer dan 4% extra gaan betalen. De medewerkers vinden dat te weinig. Ze zeggen dat het bedrijf er financieel supergoed voor staat... en dat ze zelf flink last hebben van de inflatie. En er wordt een stuk minder naar kattenfilmpjes... en leuke dansjes gekeken in de Tweede Kamer. BNR heeft het uitgezocht. Sinds de discussies over privacy op TikTok... hebben meerdere Kamerleden de app van hun telefoon gegooid. Ook deze VVD-politicus vond het wel mooi geweest. Eigenlijk om het zeker voor het onzekere te nemen. Dus kwam er kwamen steeds meer verhalen en onderzoeken naar buiten... van hè, is die app eigenlijk wel veilig? En toen dacht ik, ja, we weten nog niet zeker... wat die app precies allemaal kan lezen in jouw telefoon... buiten de app zelf. En dat was voor mij eigenlijk al genoeg reden om te bedenken... Ik haal hem van de telefoon af. Ook de staatssecretaris maakt zich al een tijdje zorgen. Zij zei eerder dat ze gaat kijken hoe ze kan zorgen... dat TikTok zich beter aan de regels houdt. Ja, een nieuws dat net binnenkomt. Het lijkt erop dat het afhandelen van de toeslagenaffaire vastloopt. Er zijn nog tienduizenden ouders die ten onrechte als fraudeur waren bestempeld... en geld te goed hebben, maar het schiet niet op. Nieuwsuur sprak met medewerkers van de Belastingdienst... die het moeten regelen, maar het is daar een zootje. Er zijn te veel regels en procedures... en medewerkers durven hun mond er niet over open te trekken. Sterker nog, de een na de ander vertrekt. Als er niks verandert, duurt het nog minstens vier jaar... ...voordat de laatste gedupeerden worden geholpen. Heb ik nog het weer, trekken buien over, vooral in het noorden en midden. Het waait ook hard, Graadje op acht is het vandaag. Morgen een bewolkt dagje, maar de wind gaat wel wat liggen. valt ook wat minder regen en het wordt morgen een graad op negen. Goedemiddag, TFM verkeer door de AWB vertraging op de A9. Alkmaar-Amstelveen voor knooppunt Raasdorp. Elf minuten door een geschaarde auto met de aanhanger. Twee rijstroken aan zijn er dicht. a meer dan kn meer 5 uh, minuten vertraging dan de A15 gorkum Nijmegen. Voor Tiel, duurt nu 17 minuten langer over, komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. En de laatste voor dit moment op de A15 Rotterdam-Europort. Voor de Botlecht tunnel is je vertraging op dit moment 6 minuten. Sterker, Sturing staat in een goede reis. 3 FM. Ster. Kijk, hier doen we het allemaal voor bij Bridgefund. Blij ondernemers.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 3FM Cairo NCRV Ivo van Breukelen. Hartelijk goedemiddag, welkom bij het After Lunch programma op 3FM met zometeen een prachtige klas van Complex. En hier is Lizzo about damn time. Nou inderdaad, dus dat zou tijd worden. 3FM Is that bitch a Ja, yeah, is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 Ivo van Breukelen hier voor het uh, After Lunch programma op uh, 3FM. Uh, daarvoor ook nog een Lizzo, About Damn Time. Nou, dat zou tijd worden ook oh, Ja, en die callplay was natuurlijk het begin van de Zero's. Zometeen in de Back On Track, dan duiken we weer de Zero's in. En hoor je de track die toen genomineerd was voor een Grammy voor Best Dance recording. Maar verloren nipt van deze andere Zero's beuker. Weers. Zometeen dus de plaat die je daarvan verloor bij de Grammy Award uitreikende in, uh, wat was het 2004. God. En zo we dan ook een classic van David Bowie hier op 3FM Let's Dance. Komt eraan. 3FM is meer muziek ontdekken. The Jordan Temptation 3FM Nadat nou, er helemaal geen Millennium-probleem bleek te zijn. Maar het was natuurlijk ook het decennium van de Idols. Of bijvoorbeeld het huwelijk van Wim Lex en Maxima. Ja, en je moet er niet raar van opkijken. als je tijdens die Zero Stop 1003 nog veel meer te binnen gaat schieten. Want dat is het mooie van muziek, hè? Dan hoor je een liedje en ben je ineens weer aan het spijbeloven. Ik bedoel, dan heb je ineens weer de eerste twee weer vrij. Stemmen op de Zero Stop 1003. Dat kan vanaf komende vrijdag via 3 fmnl Nu gaan we terug naar 2004. Een cover van Pink Floyd, maar dan wel heel drastisch opnieuw in elkaar gezet. Zo creatief eigenlijk, dat de originele zangers er danig van onder de indruk waren. En de zanger die de cover had gemaakt, zelfs uitgenodigd werd door jouw gasten... om samen dat nummer te doen tijdens optredens. Al werd dat dan op het laatste moment weer ingetrokken... tot groot verdriet van Jake Shears. Van de Sister Sisters, want daar gaat het over. Comfortably numb, hoor je nu op 3FM. En vergeet niet te stemmen op de Zero Stop 1003. Hello.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 heeft uitgebracht. Heel even kijken hoe dat in de Nederlandse supermarkt zit. Dat is er meteen. Marius Saus zelf komt er aan met flowers en weer staat heel. Die heeft de verkoop van bloemen met 52% zien toenemen. Sinds de release van Flowers van Miley Cyrus. Die je zojuist hoorde op 3FM. De Belgen die lopen nog een beetje achter. Die zien geen uh, drastische toename van de verkoop in bloemen. Maar ja, uh, hoe is dat bij de Lidl in Nederland? Even bellen. Klantenservice Lidl Nederland. Ik spreek dat bij u in Afzijde. Waarmee kan ik van dienst zijn? Ja, goeiedag. Je spreekt met Ivo van Breukelen van uh, 3FM. Alles goed? Ja hoor, meneer. Het gaat wel. Het gaat wel? Nou, dat is niet altijd positief zeg. Het is, al het is al woensdag hè? Even volhouden nog. Nee, uh, precies. Oké. Okay. Hé, hey, even een kort vraagje. Uh, jullie collega's in Engeland... die uh, zien de bloemenverkoop met 52% stijgen... sinds Miley Cyrus haar nieuwste single Flowers heeft uitgebracht. Uh, ik vroeg af, hoe is ja? dat in Nederland... Uh, dat is een goede vraag uh, dat wat hij bij stelt. Uh, maar uh, ja, dus uh, de prijzen. Uh, ja, dus uh, daarvan hebben we echt geen informatie. Nee, maar niet ik, ben niet. ik ben niet benieuwd wat de prijzen zijn. Maar of er meer bloemen verkocht worden sinds dat Miley Cyrus, dat liedje van, weet je wel, soft Flowers, uh, heeft uitgebracht. Echt? Uh, ja, dus uh, als wij meer bloemen uh, verkopen, ja, dus uh, de filialen, uh, zij hebben wel, uh, ja, dus uh, uh, wel meer bloemen in het filiaal, maar als ze meerdere bloemen gaan verkopen, daarvan hebben wij nog geen informatie hoor. Als er nog meer bloemen komen, maar onze folders, uh, daar staan ze wel, uh, uh, als er nog meer bloemen gaan komen, of, uh, of welke actie wij nog gaan hebben. Maar uh, informatie van de filialen heb ik helaas dit. Ik zou u wel uh, graag willen vertellen, in de folders van ons Oké, okay. <laughs> ik wil jullie dan bedanken voor het belletje. Ik wens jullie een fijne dag verder en dan werk ze nog. Doei I'm En 30 Echoes hoor die op 3FM. Terwijl er een appje binnenkomt via de gratis app van 3FM van uh, Kenneth. Die zegt goedemiddag toppers, dat vinden jullie van de eerste raam van Lowlands 2023. Ja, ik zit er even naar te kijken, maar helemaal niet verkeerd. Helemaal niet verkeerd. Billy Eilish, Force and the Machine, Nothing But Thieves, Underworld, Bicep, Falls als je nog meer. Tussen zit daar moderat Zo, zo, zo, zo. Remma. Youngblood. Uh, eens even kijken. Gladde ja zeker, Jessie Ware. Joost M83. Nou, voor de eerste namen die bekend zijn gemaakt vind ik het echt helemaal niet slecht. Kenneth, ik hoop dat ik je vragen een beetje beantwoord bij deze. Dus weet je wat trouwens ook niet slecht is? Zometeen op 3FM. Jack Jarrett, nieuw muziek. En Green Day. Komt eraan. 3. 3FM.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 Honda, nice to e-meet you. Schat? schaat? Ja, lieverd. Help mij even met mijn kruiswoordpuzzel. Ja. Vijf letters, eindigt op een A, een van de bestverkopende automerken in de wereld. Ja, dat is simpel, hè? Oh? Honda. Oh ja, natuurlijk. Juist geraden. Benieuwd naar onze hybride en volledig elektrisch aanbod? Laat u verbazen op Honda.nl of ga langs bij uw Honda dealer. Honda, the power of dreams. Goed nieuws van Lidl.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 Ga naar neerstichting.nl slash voortleven... en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Ontsnap met Eliza Was Here naar onontdekte plekjes... en de meest bijzondere verblijven. Boek je unieke zonvakantie nu op ElizaWasheer.nl. 3FM. Een hele goedemiddag, Zometeen in Meisje Dragons en ook nieuwe muziek van Jack Jarrett... komt eraan hardstaf. Halve minuut over twee nu... Goedemiddag. Nieuwe namen voor Lowlands, hoor je zo. NOS op 3. Martijn Middel. Maar eerst, op een boerderij in Nederland is de gekke koeienziekte ontdekt. Volgens landbouwminister Adema is het vlees van de koe niet in een winkel terechtgekomen. Weet ook niet in welke plaats de ziekte is ontdekt. De boerderij mag geen dieren of mest meer afvoeren. De gekke koeienziekte kan een variant van een hersenziekte veroorzaken... die voor mensen dodelijk is. Op verschillende plekken in Nederland is de watersnoodramp herdacht. 70 jaar geleden stormde het enorm hard en braken dijken door. Een groot deel van Zeeland, Zuid-Holland en Brabant liep onder water. Verslaggever Mark Robin Visser was bij de herdenking in het Zeeuwse Ouwerkerk. Veel belangstelling was er. Vele honderden mensen hier bij het Nationaal Monument in Ouwerkerk. We hebben geluisterd naar sprekers. Ook nabestaanden en ooggetuigen hebben hun verhaal verteld. Bij de ramp kwamen bijna 2000 mensen om het leven. Ook werden tienduizenden huizen verwoest. Een autoverkoper uit China kan wel vergeten... dat hij medewerker van de maand wordt. Hij bood een Porsche Panamera per ongeluk aan... voor ongeveer 16.000 euro. Terwijl die auto dik een ton kost. De verkoper verwijderde de advertentie meteen... toen hij achter de fout kwam. Maar honderden mensen hadden toen al een aanbetaling gedaan. Zij krijgen hun geld teruggestort. En nog 197 dagen, dan kunnen we los op Lowlands. Er is weer een rijtje namen bekendgemaakt. Ja, Florence en de Machine, Loyal Carter, Nothing But Thieves en Billy Eilish dus. Het Noord-Nederlands Orkest staat ook weer op de line-up... en hopelijk gaan we ze dit keer ook horen. Vorig jaar ging hun show niet door omdat de soundcheck van Stormeye te veel uitliep. Weer trekken buien over, vooral in het noorden en midden. Het waait ook hard, graadje of acht is het. Morgen een bewolkte dag, maar de wind die gaat wat liggen. Er valt ook wat minder regen. Alles bij een graad of negen. Thanks Martijn, 3FM verkeer door de ABB. Vertraging op de A9, ook maar Amstelveen voor afrithaling zuid 10 minuten door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee stroken dicht. Na 15, Gorkum-Nijmegen voor Wadernooi. Doe je er 6 minuten langer over. Sterk dat je erin staat en een goede reis. 3FM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 Ja, ja, dat komt ik wel uit hoor. Gebruik de app al een tijdje. Oh, oké. Okay. Nou ja, als het toch niet lukt, dan kun je ons altijd bellen. Ook gewoon via de app. Kijk op abnamro.nl slash jebankdichtbij. Of in de app dus. Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer. je appel aan de kant met Nederland. Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op Nederland.nl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 50% korting op je tweede kaart. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op Sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Stem voor een vrijdag op jouw favoriete Zero's track. Voor de 3FM Zero's Top 1003. Check 3FM.nl. PO 3FM, Cairo, NCRV. Ivo van Breukelen. Ja, ik ben fan en zo meteen ga ik hem weer draaien. Nieuwe muziek van Jack Jarrett, Hot Stuff komt eraan. jord Green Day, Wake Me Up When September Ends. Nou, dat is een lange winterslaap hoor. Eerst slow. dit is La la la. 3FM. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot Wie inquiète je dat je bent? Oké okay, mijn hart dat breekt de sauce Tam en miens bij de deux Ça veut briser mon coeur Oui mon coeur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 da da, -da. GOD What? We uit Hardstaf. Hi uh, Jan Willem van de afdeling Productie. Ja, goedemiddag. Hij wil ons van alles opsturen hè? Ja, ik heb een uh, DM gekregen dat hij uh, het een en ander wil opsturen aan ons. Maar verder geen idee. Je hebt geen idee. En nee. wilde hij het postadres hebben of het uh, bezoekadres? Ik heb ze beide gegeven. Oké. Okay. Dus, dus het kan nog alle kanten op? Het kan alle kanten op. Ik wil uh, ik het echt te zeggen wat er uh, deze kant op gaat ja, Het zou lekker zijn. Gewoon een schaaltje bruin fruit. Gewoon wat uh, daadwerkelijk letterlijk hard. Uh, this is a whole banner. Het ah, zou lekker zijn. Nou, we zitten hier nog tot 4 uur, dus uh, wij houden wel een oogje in het show. <laughs> we houden je op de hoogte. Maar het gaat natuurlijk om de muziek. Wat een lekker plaatje is dit? De nieuwe Jack Jarrett. Dit is Hot Stuff. Op de FM. up! of the Als het half drie is... Ja, haha, dan spelen we weer de quiz. Als het half drie is, drie vragen te beantwoorden. Eén vraag goed is een sticker, twee vragen goed is een pen en bij drie vragen goed ook een powerbank. Maar om mee te spelen moet je natuurlijk even antwoord geven op de kwalificatievraag. Koninklijke familie bezoekt op dit moment het Caribisch deel van het Koninkrijk. Maar we weten eigenlijk te weinig van het gebied. stellen mensen die zich daarmee verbonden voelen. En daarom de volgende vraag... Als kwalificatievraag voor de quiz, wat is de hoofdstad van Curaçao? Het is te doen, hoor. Het is te doen. Wat is de hoofdstad van Curaçao? Let op. Bij dit spel is Eddie Keur uitgesloten van deelname. Want die komt er net vandaan, dus dat zou niet eerlijk zijn. Maar Eddie, hoor je wel komende vrijdag weer om 4 uur met Keur in de middag. En geeft Your Friday het Keurmerk. Wat is de hoofdstad van Curaçao? Stuur je antwoord in via de app van 3FM en kwalificeer jezelf voor de quiz. Als het een half uur is... Zometeen ik Louis Cavaldi naar Sophie ellis backstory Keep and not kill the group. Van de andere site, de meegehit van deze week, hoor die op 3FM. Als het half drie is. Dan spelen wij traditiegedrouw de quiz als het half drie is. Annemarie, goedemiddag. Goedemiddag. Voordat we gaan spelen, wat is ook alweer het goede antwoord op de vraag... wat is de hoofdstad van Curaçao? Willemstad. Ja, natuurlijk. Ivo geeft Lekkerde woensdag, Anne Marie? Ja, ja. Oh, ja. Aan het werk, ja. maar wel... Uh, nee, ja, het gaat goed. <laughs> Heb je nog iets moois in het vooruitzicht dan voor vanavond? Uh, nee, ja, een beetje uitrusten. Verder een... ja, niet, uh, niet en, veel op de planning. En hoe doe jij dat? Een beetje uitrusten? Gaat er dan gewoon één voet omhoog in plaats van twee? Uh, ja, ik nee, ga gaan wel twee voeten omhoog. Lekker uh, op de bank uh, met een filmpje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, ik wens ja. je vast veel plezier. Uh, wellicht helpt dit ook nog een beetje om de feestvreugde te verhogen. Je zit namelijk in de kist, ja. als het half drie is, drie vragen te beantwoorden. Eén vraag goed te krijgen, een sticker bij twee vragen, goed ook een pen erbij. En bij drie vragen goed ook nog eens een Powerbank officieel van de firma. Jee. Jee. Ben je zover? Ja. Oké, okay, komt hier je eerste vraag vanaf vrijdag. Dan kun je weer stemmen. Op de Zero Stop 1003. En daarom gaan we voor de volgende vraag even terug naar de jaren nul. Vandaag in 2004 veroorzaakten Janet Jackson en Justin Timberlake tijdens de uitzending van de halftime show bij de Super Bowl enorme, enorme consternatie. Maar waar ging die consternatie om? Was dat A. een van Janet Jackson's borsten werd zichtbaar? B. Justin Timberlake stelde zich spontaan kandidaat voor het presidentschap? Of C. Kanye West probeerde onverwachts mee te doen met het optreden? En dat is antwoord A. Antwoord A is hartstikke goed. Dr. Phil, de talkshow die Phil McGraw al ruim 20 jaar lang presenteert... die gaat stoppen. Dit voorjaar wordt de laatste aflevering van het programma al uitgezonden. Welk uiterlijk kenmerk van Dr. Phil maakte hem zo'n herkenbaar persoon? Zijn snor? Zijn snor is hartstikke goed. Oh, oh, oh. Jij gaat lekker voor de woensdag. Uh, vraag 3. Gisteravond rolde de allerlaatste Queen of the Skies van de band in de United States... Uh, en inmiddels legendarisch vliegtuig. Om welk vliegtuig gaat het? Oh, geen idee. Uh, oh. Boeing 747 of zo. Uh. Dat was hartstikke goed. Oh, nee. Hartstikke idee. Sleep daar gewoon even het hele pakket naar binnen. Een sticker, een pen, een powerbank. Het komt allemaal je kant op. We gaan het allemaal richting Landgraaf sturen. Uh, sorry, ben je er toch? Ja, ja. Ik had je vast dichtgezet. Maar het komt in ieder geval allemaal je kant op. Oh, super. Dankjewel. Dank voor het meespelen en uh, geniet van de film vanavond, Annemarie. Dankjewel. je Doei, doei. Drie van fm Luister, ik ben Ivo. Zometeen hier, regard. De beste plaats van de Counting Crows, Mr. Jones. En eerst is dit Emily Sunday. Koude Kroos en Mr. Jones voor die 3FM. Uh, er komt een appje uh, binnen van uh, Jasper. De mededelingservice. Hey, dit nummer gaat, uh, gaat over uh, mevrouw Jansen hè? uit Nieuw-Amsterdam. We hebben Koude Kroos ooit eens afgetraind. En uh, Mrs. Jones, Jansen, wordt daar in dit nummer bezongen. Hè? Hey, goeie uitzending. Later. Dankjewel uh, Jasper. Ja, ik weet niet alleen of het helemaal klopt. Want ik lees hier nog een heel ander verhaal over dat ze gingen drinken in een bar die heet The New Amsterdam in San Francisco Ze helemaal dronken geworden. Ze wilden met een meisje gaan praten, maar durfden dat nog niet. En toen zaten ze tegen elkaar te vertellen van: dit zou een stuk makkelijker gaan als wij grote rockartiesten zijn in plaats van low-budget muzikanten. De waarheid ligt wellicht ergens in het midden. Dit is 3 Famers gaan meteen DNC of the Garment Secrets. There's something in his eyes. He's keeping secrets. I don't know about you, why you, why you, you didn't know. There's something in his eyes. He's keeping secrets. Uh. What a way to drop a bombshell, baby. Cause you really didn't think I'd find out. In the silence, cry. When the woman starts lies out, now that you feel it, mm -hmm. now that you feel it. Mm -hmm. Somebody's Child, I Need Ya, Hoor die op 3FM. Hmm. Zes minuten voor drie. Ah, je maakt hetzelfde mee, maar er gaat zo meteen iets gebeuren. Oh, oh, oh, oh. Je waant je weer even op de middelbare school. Het is, ja, het is heel bijzonder. Ik kan er nog niet te veel over loslaten. Je hoort het allemaal zo meteen. Eerst Dean Lewis op 3FM en How Do I Say Goodbye. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.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 I saw the way she looked into your eyes Feel some time and start again, you'll always be my co- Op weg met de Unive-app. Hoe veiliger je rijdt, hoe meer je wordt beloond. Rij je mee? De app meet onder andere hoe rustig je optrekt en ook hoe rustig je. En... Oeh. en zo bespaar je als alles goed gaat tot wel 10% op je autoverzekering. Download de Unive-app en ontdek het zelf. Voel je veilig. Zeker in het verkeer. Unive, daar vindt u de kruchte van.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 Is jouw charitatieve of culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Maatschappelijke organisaties kunnen bij Ster al adverteren vanaf 2000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Alles is duurder geworden. Gelukkig helpt Plus je flink besparen met laagblijvers. Dat is altijd slim boodschappen doen voor een extra lage prijs. Plus ijs, de citroen of persik, pak anderhalve liter, 89 cent. Plus handzienesappels en net van 2 kilo, 2,89. Bespaar bij Plus. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Hij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. This is Robbie Williams and here's my new song for Felix. The life of a cat is so loved. Whatever I do, you still love me. And each day Felix appears.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 The dough. Je fit voelen begint nu, bij Basic Fit. Dus gun jezelf dat goede gevoel en maak van fitness jouw basic. Word nu lid, krijg een sport als cadeau en sport vijf weken gratis. Morgen is de laatste dag. Basic Fit, go for it. 3FM. Zo zijn nog Lenny Kravitz en ook bedoel, ze komt eraan met Bad Memories. Het is op dit moment anderhalf minuut over drie. Goedemiddag. Je hebt nog ruim twee weken om goede oordoppen te regelen. Dat zou. NOS op 3 Martijn Middel Eerst, het is een zooitje bij de organisatie die de toeslagenaffaire moet afhandelen Er zijn nog tienduizenden ouders die ten onrecht als fraudeur waren bestempeld En geld te goed hebben, maar het schiet niet op Mijn collega Irene de Kruijf van Nieuwsuur schrok van alle verhalen die ze hoorden. Ze lopen helemaal vast in procedures, alles moet over allerlei schrijven gaan En medewerkers die hebben het ook over een angstcultuur Van ambtenaren durven intern problemen niet meer aan te kaarten Bang voor een contract dat dan uh, niet verlengd Wordt. Veel medewerkers vertrekken ook uit zichzelf. Als er niks verandert, duurt het nog minstens vier jaar... voordat de laatste gedupeerden worden geholpen. Na een grote brand in een woonwijk in Arnhem is een tweede lichaam gevonden. Wie de twee slachtoffers zijn en wat de oorzaak van de brand is... wordt nog onderzocht. Het vuur ontstond gisterochtend in een huis. Daarna werd de hele straat ontruimd. Op een boerderij in Nederland is de gekke koeienziekte ontdekt. Dat heeft landbouwminister Adema bekendgemaakt. Volgens hem is het vlees van de koe niet in een winkel terechtgekomen. Die gekke koeienziekte kan een hersenziekte veroorzaken die voor mensen dodelijk is. En veel carnavalsvierers hebben niet alleen al hun outfit klaar liggen... maar regelen ook nog snel even goede oordroppen. Gehoorwinkels zeggen dat ze veel mensen langs zien komen die bang zijn voor gehoorschade door de harde muziek. Deze man verkoopt op maat gemaakte dopjes. We zijn nu ruim 10 jaar zijn we bezig. Was het meer mondjes maat nu is het echt ja, gewoon dagelijkse kost. Zeg maar. Iedereen is een beetje bang, ook voor die piep in zijn oren natuurlijk. Is het niet het beste dat gewoon alle Kroegeigenaren de muziek wat zachter zetten? Uh, dat zou ook uh, heel erg fijn zijn, maar denk je dat gaat gebeuren? Ik ben bang van niet. Kroege eigenaren misschien niet, maar de carnavalsgroep Velgeren pakt wel zijn verantwoordelijkheid. Zij zeggen dat ze bij hun concert in Tilburg binnenkort zelf het geluid wat zachter zetten. Het weer trekken buien over, vooral in het noorden en midden. Het waait hard en het is een graad of acht. Morgen bewolkt dagje, de wind gaat wat liggen. Er valt ook iets minder regen en morgen is het dan een graad of negen. Twee verdagen in Nederland. De ANWB weet waar op de A28 Amersfoort-Wolf voor knop het Hattemerbroek. 34 minuten door een ongeluk met een vrachtauto. De rechte is daar dicht en na 44 Amsterdam. Van Den Haag voor Wassenaar Centrum. doe je er op dit moment zes minuten langer over. Sterkte en een goede reis. 3FM. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie.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 Oké, okay, what's next? Elektrisch wagenpark? De allerbeste vroegboekdeals boekje bij. Prijsvrije vakanties. Hallo, jumbo. Hallo harde werkers. Jumbo bezorgt alle zakelijke boodschappen bij jou op het werk. Van kantoren tot sportclubs en van de zorg tot kinderopvang. Wij bezorgen wanneer het jou uitkomt, al vanaf 50 euro. Onbezorgd, bezorgd. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ga naar jumbo.com/zakelijk. Buit van de dag van Staatsloterij is terug. Dus word nu abonnee, dan maak je dagelijks kans op duizend euro netto. Word nu abonnee op staatsloterij.nl slash buit van de dag. Tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. En de Spel van de Nederlandse Loterij. Speel in de Staten Nu 10 dagen actie via de Domino's app. Krijg de tweede pizza gratis bij afhalen. Laat je liever bezorgen, dan is de derde gratis. Bestel nu via de Domino's app.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 NPO 3FM, Cairo NCRV. Ivo van Breukelen. Jawel, jawel, jawel. Hartelijk goedemiddag met de meeste muziek onderweg richting Baderenbenner. Straks om 3 uur. Dunning on in the show. Uh, Zo moeten ook de Vices never had To nou in eerst zit. Gabriel Rios. 3FM.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 Let's Service. Die stuurt, <laughs> Die stuurt uh, test. Jan, hij uh, werkt bij deze, dus uh, dan hebben we dat ook weer uh, uit de lucht. Uh, Jan Willem van de afdeling productie. Goedemiddag. Zometeen gaat het gebeuren, hè? Wat? Ja, ja, ja, ja. Jij loopt mij de hele middag gisteren na dit programma aan mijn kop te zeuren. Uh, mag ik alsjeblieft een spreekbeurt houden over de koeks? De koeks? Over de koeks. Ja. Over één nummer in speciaal. Eén track van de koeks in het bijzonder. En zometeen gaat het dus gebeuren. Ja, spannend. Ja, dat is waar maak je dat nou nog mee? Spreekwoord over de muziek. Dus dat zometeen. Lenny Kravitz komt eraan met: Are you gonna go my way? En er is We want more. Think I'm losing my head. Now Bad memories spreekbeurt uh, gaat plaatsvinden op de radio, krijg je gelijk een appje van uh, Niels. Doe dan ook maar meteen een spreekbeurt over Lenny Kravitz, waarin we uitleggen dat hij feitelijk een van de meest getalenteerde singer-songwriters ooit is geweest. Nou, dat bewaren we dan voor een andere keer. Uh, voor nu is het tijd voor de spreekbeurt van Jan-Willem over de koeks. Ik doe mijn schuif dicht. Hier dus en heren jongens en meisjes van de afdeling productie, Jan-Willem. Dankjewel. Hallo allemaal. Ik, ik ben, ben Jan-Willem en dit is mijn spreekbeurt. De koeks. Je kent ze hier op 3FM voornamelijk van Naïef en She Moves In Her Own Way. Maar ze hebben nog meer fantastische muziek uitgebracht. Zo ook een liedje dat Ivo niet kende, Junk Of The Heart, titeltrack van hun derde album. Maar in de hitlijsten nooit wat mee gebeurt. op een 93ste plek in Duitsland na. Overigens op streaming dik ingehaald, op twee naar best beluisterde nummer van de koekjes is het inmiddels... Maar als je deze nog niet kent, krijg je bij deze het gevoel... Uh, dat je erachter komt dat er al heel lang een tweede seizoen bestaat... van een van je favoriete series, zonder dat je er vanaf wist... De Cooks en Junk of the Heart. Wow. Goed hoor, goed hoor. Dank ah, je wel. Heerlijk, ik hoor het wel. Ik kan gewoon naar huis. Ik heb echt mijn best Oh, ja. ja, Dan hoor je er wel een af. Ah. af. Fantastisch. De Cooks, Junk of the Heart op drieën. Junk of the Heart.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 High Highflying Birds. Easy now. Hoor die op drieën van een maat van mij. Die kwam uh, laatst naar me toe met deze. Die zegt, hé, hey, hebben die Nieuw van ook no Helleke al gehoord? Um, toen nog niet uiteraard, maar nu draai ik hem. Dus uh, ik kreeg gisteren het verzoek. Want gisteren draai ik ook al. Of ik hem even aan hem uh, wilde opdragen. Dus bij deze, Maarten, dankjewel. Even kijken naar de situatie op de weg bij de AMUB. vertraging op de volgende wegen. De A4 Den Haag-Rotterdam voor Knoop het ketelplein Zes minuten doe je er daar langer over. Dan A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Gietsedam. Zes minuten. A20 Groep van Holland gouda Voor Rotterdam-Krooswijk is je vertraging vijf minuten. Dan A27 Utrecht-Gorkum voor Noordloos. Zes minuten vertraging. En de laatste voor dit moment. Die kom je tegen op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harden en Knoop het hattemberbroek 36 minuten. Komt door een ongeluk, maar het goede nieuws is de weg is dan wel weer vrij. Sterk als jullie staan en namens heel BFM een goede reis, ja. Zijn we hier alle we Miss je weer eerst, Gravity 6. Your wet leg. 3FM. Ook bij deze doet denken aan... Uh, <laughs> aan Sophie Hulkema. En ik zal ook proberen uit te leggen waarom. Die uh, had ik gisteren aan de lijn, want ze deed een uh, dingetje in de ochtendshow... en ik stuurde nog een appje smiddags. Ik zei ja, oh joh, ik was gewoon maar wat aan het zeggen... want ik was eigenlijk, uh, ik was wees sporten en daarna op de bank in slaap gevallen. En dit was half drie smiddags of zo, hè. Heerlijk zeg, wat een leven, wat een leven, wat een leven. 3 luistert luisteren hier. zometeen hier. Metro Boom in the Weekend en 21 Savage met Creepin. En eerst deze waanzinnige knaller van de fray. Dit is over my head. Girl, but I still feel alone oh, if you playing me that means my home ain't home oh, Having nightmares are going through your phone can't even record you got me out my zone If you're playing me keep it on the low Cuz my home Bring to the house. Het is een beetje de omgekeerde wereld, hè, maar de uh, weekend die hier even uh, de grote Mary Wines cover. Qua zanglijntje dan. Je hoort de creep in van Metro Boom in the weekend. En 21 Savage op 3FM. 10 minuten voor vier, zo we hier de middagshow banen te bent. En dat wordt hartstikke gezellig. Want die uh, is vandaag. Geheel geleverd door ChatGPT. Uh, AI gaat de middagshow maken. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat hoor je natuurlijk straks na 4 uur. En vergeet ook zeker niet vanavond even naar Jamie en Olivier te luisteren. Vooraan vanaf 10 uur hier op 3FM. Daar is namelijk deze mevrouw te gast vanavond. 3FM. Hoi, ik ben Maxine. En ik ben 3FM Talent. Meer Nederlands talent ontdekken. 3FM. We want more. When all my friends and I are losing touch They got a stable life out of town while I am stuck Is it me or feelings acting up? I could decide, change my mind, then get away with it Taking my time till the end of it Make mistakes, still get away with it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 Ja, er zal weinig jongeren aan zijn, zo denk ik, tussen 4 en 7. Of wel, Bob? Nou, tussen 4 en 5 uh, zijn we gewoon jongeren. Ja. En tussen 5 uh, en uh, half 6 is. Het... Hallo, goedemiddag luisteraars. Welkom bij ER Radio. AI Radio. Ja, of hij noemt zichzelf AI, DJ, maar AI is, DJ. Zo noemt hij zichzelf, ja. We hebben dat via, hoe heet dat? dat chat, chat GPT. Uh, precies. Hebben we gewoon uh, uh, uh, ja, diegene allemaal opdrachten gegeven. En die heeft een uitzending gegenereerd. Een playlist gemaakt waar we niet aan hebben gezegd. Ook nog. Ook dat nog. Dus het hele pakket is dus om vijf uur gaan we naar buiten. Met als grote hamvraag, is dit leuker? Ja. Of heb je toch deze twee kibbelende en in elk geval overbetaalde... Manson out. <laughs> Ik weet het antwoord wel. Ja? Ja, ja, nee, ja, ik ook. Ja. Ik, ik, ik, ik ja, hoop, het maar goed. Het voelt ook gek, hoor. Ja? voelt dat, ook gek. Ja, het voelt ook echt gek. Maar dat kan ook iets maken met de pakjes die jullie aanhebben. Of ja, we hebben een dag gehad, gozer. Echt, we moeten volgende week moeten natuurlijk optreden in de 013. Ja. Voor, uh, voor de carnavalsuitzending van, uh, van Rob en ja ja, kaarten, ja, ja, ja, ja, ja. Via robbenwijnand.nl, moet je gewoon doen. En uh, ja, we hebben vandaag de, de tune opgenomen. Ingezongen. <tie> en uh, de videoclip ook gedraaid. Ja, de, de, de tune met het welbekende... Het welbekende ik in de titel het blaffertje het blaffertje het blaffertje <laughs> het blaffertje ja ik heb echt ik ga zo meteen nog even vertellen hoe dat ging net met, uh, met Rob doe dat ja ik heb wel echt uh, ik, ik, ik heb Janser weer van een andere kant gezien vandaag ja hij blijft jou verbazen hij blijft mij echt verbazen het dat, dat, dat dit gewoon in 1,95 meter 95 kan <laughs> dat is ongelooflijk uh, het wordt gezellig zo meteen na 4 uur uh, AI Radio veel plezier dit was een programma in de zendtijd voor 3FM podcast. Altijd alles achter de schermen willen kijken? 3 wordt waal geeft je een backstage bandje met de 3FM podcast De Machine. Je hoort alles over festivals, streamingdiensten en briljante nieuwe muziekideeën. Luister De Machine via de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de bouwbeurs en laat je bijpraten op de Keon stand in hal 7. Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld. Weet je, jullie zijn echt veel te soft.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 bij Albert Heijn hebben we heel veel voordeelboodschappen. Zo kun je bijvoorbeeld iedere week voordelig je fruitschaal vullen. Losse appels, peren, mandarijnen, kiwis of lekker gemixt. Hoe meer je koopt, hoe hoger je korting. Tot wel 30%. Hallo lieve luisteraars van de